7 uur. Winfried Bains. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Het officiële dodental op Puerto Rico na de orkaan van vorig jaar is veel hoger dan tot nu toe werd gezegd. Daar hoort u zometeen uitgebreid meer over. Een overzicht van het nieuws krijgt u nu van Elisabeth Steins.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 en dat ze op deze manier juist invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de fabrikanten. De Amerikaanse regering wil zo'n 1300 producten uit China extra gaan belasten. Het is de zoveelste keer dat de twee landen elkaar importheffingen opleggen. Maandag voerde China importheffingen in op een aantal Amerikaanse producten... als reactie op de belasting die president Trump instelde op staal uit China. Onder de nieuwe china tax vallen onder meer industriële robots... en apparatuur voor telecommunicatie. En de verwachting is dat China ook weer met tegenmaatregelen komt. De Boliviaanse president Morales heeft aangekondigd... dat hij gratie gaat verlenen aan ruim 2700 gevangenen. Zo wil het land iets doen aan de overvolle gevangenissen. De gevangenen die vrijkomen zijn onder andere terminale zieken... 65-plussers en zwangere vrouwen. Morales benadrukt dat mensen die ernstige misdaden hebben begaan... zoals moord, terrorisme, corruptie en ontvoering... niet in aanmerking komen voor gratie.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 En in de kwartfinales van de Champions League heeft Juventus thuis met 3-0 verloren van Real Madrid. En Sevilla ging op eigen veld met 2-1 onderuit tegen Bayern München. De returns zijn volgende week. Het weer tot slot. Het is wisselvallig. Later vanochtend buien. Mogelijk met hagel of onweer. Tussendoor kan de zon even de zich laten zien. En het wordt 13 tot 16 graden. AWB verkeersinformatie dan. Dennis Mooi. Uh, 20 files te aan de nu. De meeste zijn gewoon de dagelijkse files. En leveren minder dan 5 minuten vertraging. Op, op de A4 richting Amsterdam heb je 10 minuten vertraging... tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwouden. En er is een ongeluk gebeurd op de A12 richting Den Haag. Tussen Bodegraaf en knooppunt Gouwen is dat 6 kilometer. Maar de weg is alweer snel vrijgegeven. Ook hier 10 minuten vertraging. En dat loopt compleet vast op de N279 in Brabant. Richting Den Bosch staat tussen Beek en, Beek en Donk en 6 kilometer file. De vertraging is een half uur.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 over de afbraak van de Sociale Werkplaats. Vanavond kwart over negen, NPO 2. Het is de laatste dag met superdeals. Kijk dus snel op vol.com of download de app.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 Het leek een soort wonder september vorig jaar. De zeer krachtige orkaan Maria richtte enorme schade aan op Puerto Rico. Het officiële dodental was desondanks klein te noemen 64. President Trump stuurde hulp naar het eiland... kwam zelf polshoog te nemen en vergeleek de situatie toen... met de orkaan Katrina, die jaren daarvoor dood en verderf zeide in New Orleans. Uh, every death is a horror. But if you look at a real catastrophe like Katrina and you look at the tremendous hundreds and hundreds and hundreds of people that died and you look at what happened here with really a storm that was just totally overpowering nobody's ever seen anything like this And what is your what is your death count as of this moment 17 16 certified. 16 people certified 16 people versus in the thousands ja, Het is een wonder dat er in Puerto Rico zo weinig doden waren... zei Trump toen, terwijl Katrina duizenden levens had gekost. Maar wat blijkt nu? Een wetenschappelijke studie... zegt dat er geen 64 doden in Puerto Rico waren... maar juist boven de duizend. Thea Hilhorst, goedemorgen. Goedemorgen. U bent uh, hoogleraar humanitaire hulp aan de Erasmus Universiteit. Is, is dat eigenlijk iets wat vaker gebeurt, dat er lang na een ramp veel meer doden blijken te zijn dan eerder is uh, ingeschat? Nou, dat gebeurt wel maar zoveel als dit. Het is echt 15 keer meer. Dat is wel heel opmerkelijk. Ja, ja ongelooflijk verschil. Hoe, hoe is dat te verklaren? Nou, het komt ook voor een deel. Het is lastig ook doden te meten. Dat lijkt op zich heel eenvoudig. Maar er zijn heel veel mensen die sterven, eigenlijk indirect als gevolg van een storm. Bijvoorbeeld, je ligt in het ziekenhuis. De, de elektriciteit valt uit, je hebt een hartstilstand... ja, dan overlijd je aan een hartstilstand, maar wel door de storm. Mm. Nou, dat wordt dan gemeten door, dat noemen ze excess death, dus extra doden. En dat is een statistische meting. Je kijkt hoeveel mensen zijn er dit jaar in september verleden... rondom de storm ten opzichte van voorgaande jaren. En zo rekenen ze dan uit dat er echt heel veel meer doden zijn. Nou is dat niet alleen statistiek, want mensen wisten dat ook. Er werd enorm gebeld met de autoriteiten van... hoe komen jullie aan het lage aantal, we hebben veel... Meer doden hier en dat heeft ook wel dat onderzoek in gang gezet, maar heel erg laat. En pas nu zijn ze erachter dat er meer dan duizend doden waren. Ja, ja want als, als we dat vergelijken met, met ons eigen land, wij hebben dat ook: hè? indirecte doden door, nou ja, natuurfenomenen, bijvoorbeeld de hitte. Hè? Dat zou, wat dan ook behoorlijke aantallen betreft. Eigenlijk is, ja. het, is het dan zo: kunnen we het daarmee vergelijken of is dat een, een scheve vergelijking? Ja, daar is hetzelfde begrip. Excess death is daar aan de orde. Dus we hebben in Zal uh, een tijdje geleden, maar in 2003... zijn er in Nederland meer dan 1500 mensen overleden... als gevolg van een hittegolf van een paar dagen. Ja. En het gekke daarvan was dat niemand zich realiseerde... dat we eigenlijk zo'n grote ramp hadden. Een van de grootste rampen in, in, in de geschiedenis van Nederland en we realiseerden het ons nauwelijks en pas later toen die statistieken vrijkwamen, toen bleek dus dat er zoveel extra doden waren door heel Europa 70.000. Terwijl dat nauwelijks op die manier nieuws is geweest. Ja. Maar wordt dan niet alles te veel op één berg gegooid? Ik denk dat veel mensen dat dan denken en dat misschien ook wel in het Trump kamp gezegd wordt van nou ja, heeft dit nog wel direct met die ramp te maken? Nou, dat heeft het wel degelijk. En het is ook heel belangrijk om het te erkennen. Want het heeft heel veel te maken met het voorbereid zijn op volgende rampen. Want als nu blijkt dat heel veel mensen zijn overleden... als gevolg van de stroomuitval bij ziekenhuizen... ja, dan ga je toch meer investeren in reserven, in, in generatoren aanleggen... zodat er toch meer bij een volgende storm... sneller de elektriciteit weer gegenereerd kan worden ter plekke. Dus het is wel degelijk ontzettend belangrijk om je dit te realiseren... dat dit echt doden zijn die voortkomen uit de ramp. Ja, ja. En die stroomvoorzieningen misschien bleef misschien heel, heel lang uit, hè? He? Heel belangrijk. Sorry. Ja, de stroomvoorziening ja. was een heel erg belangrijk element. Het andere element was een bepaalde infecties die daardoor heel snel konden rondgaan met de temperatuur die er daardoor was in de ziekenhuizen. Er zijn heel veel mensen aan infecties overleden aan, door rechtstreeks door die storm, uh, stroomstilstand met hun hart. Ook ja, demente bejaarden die zij gaan. Uh, die zijn gaan dwalen, die zijn overleden. er zijn uh, verschillende oorzaken. Maar alles bij elkaar zit heel erg veel. Nou kan ik me herinneren dat er toch net na die rampen al waarschuwingen waren. Dat die aantallen veel hoger uh, zouden komen te liggen hè, uiteindelijk. Uh, met, die, met die indirecte doden. Uh, waar, waarom is dat niet serieus genomen? Nou ja, het is, het is enorm vertraagd. En dat heeft onder andere mee te maken. En het fijne weet ik daar niet van. Maar de, het Bureau voor Statistiek, dat in Puerto Rico dit zou moeten onderzoeken en bijzetten. Dat stond in een heel kwaad daglicht. Dat is, geloof ik, zelfs afgeschaft. Of daar zijn mensen weggestuurd. Mm. En het was al voor de ramp een probleem. Dus ze hadden hun eigen statistische capaciteit gewoon niet op orde op dat moment. Dus dat hebben ze uitbesteed aan een ander overheidskantoor. Omdat die daar helemaal niet op is toegerust. Die helemaal niet weet hoe dat werkt met die excess death... en die statistieken en dergelijke. En toen zei pas later nadat zoveel telefoontjes kwamen... van mensen die zeiden... ja, maar bij ons liggen zoveel mensen in het ja, mortuarium. Ja. Alleen al vanwege die schade, alleen al vanwege die storm... alleen al vanwege... alleen al bij ons. Ja. Dus toen zijn er wel alarmbellen afgegaan. Maar ja, dat is nog een hele tijd geduurd... voordat ze er serieus mee aan de gang gingen. Ja. Meer dan duizend doden door orkaan Maria dus op Puerto Rico... en niet de 64, zoals in het begin is vastgesteld mevrouw Heelhorst, dank voor de toelichting. Graag gedaan. Dan gaan we naar Amsterdam, want daar wordt een bom boven gehaald, een zeemijn in het ei daar bij Amsterdam. En verslaggever Joris van de Kerkhof die volgt dat. Zijn de duikers al naar beneden? Ja, er is boven de mijn is een klein bootje wat daar wat wat, wat daar aan het varen is, naar stil ligt. Daar zaten net drie duikers op en er is. Er eentje naar beneden gegaan. Daar zitten nu nog drie duikers op. Uh, twee duikers tellen is moeilijk. Er zitten er nu nog twee op. Er is één naar beneden gegaan. Die is dan een spulletje, een soort peursscharm in die bom aan het, aan het spuiten. Zodat hij zo dadelijk in, in redelijke rust omhoog gehaald kan worden. Er is een, uh, een schip ook naar, naar onderweg die een mooie bocht maakt om daar uiteindelijk boven die bom terecht te komen en hem op te takelen. En dan uh, meneer Mulder van de, van, de, van de haven hier in Amsterdam, de havenmeester. We zien daar Laat de zon zo prachtig in alle roodheid omhoog komen... ...dat kan bijna synchroom dan, dat de zon omhoog gaat samen met die bom. Ja, mooi hè? dat hebben ze volgens mij ook opgemikt. Bij het eerste licht dat ze naar beneden gaan en dat ding omhoog willen gaan takelen. Ja. Hoeveel dingen moet u hier doen om ervoor te zorgen dat het allemaal goed gaat? Nou, wij als haven niet zo heel veel. Het enige wat wij vandaag doen is de stremming van 7 tot 9 voor de, voor de vaart. Dat, zodat de EODD hun werk kunnen doen. En wij hebben een paar van, onze, een paar van mijn collega's die uh, zijn met vaartuigen... een stukje verder naar het westen om, om de vaarroute af te sluiten. En de verkeerstoren stuurt de hele tijd berichten aan de beroepsvaart... dat we een stremming hebben. En dat is eigenlijk het enige wat wij als havenbedrijf doen. En de rest doet de Rijswaterstaat, de EODD en de politie. Ja, dan gaan we naar meneer Van der Elten. Die is van uh, het leger, de EODD. Waar staat die tweede D voor? Dat uh, is exclusieve opruimingsdienstagentie. Um, Hoe... Oh. Gaat die omhoog? Um, t, t, t, hoe, hoe snel is dat gebeurd eigenlijk? Nou, dat gaat eigenlijk vrij snel. Uh, ze hebben eerst wat handelingen aan de mijn gedaan. Uh, en uh, uh, dan gaan ze een hefballon uh, gaan ze aan de mijn uh, bevestigen... om hem eigenlijk van de bodem los te trekken. Uh, en daarna zweeft hij eigenlijk in het water. En dan komt ons, uh, ons duikervaartuig, wat inmiddels uh, uh, die kant op is gaan aan het varen... Uh, komt die kant op om vervolgens met de kraan uh, op het achterdek... Uh, te gaan uh, takelen. We staan hier bij het Azarplein. Uh, hier komt een, een, een pontje ook. Die gaat van hier naar, naar noord en weer terug. Uh, gaan mannen die gaan zo dadelijk gewoon aan hun bouwwerkzaamheden beginnen. De mensen die hier wonen... Nou, kunnen niet zien of dat de lichten allemaal aan. Oh, auto hangt iemand uit het raam in ieder geval te kijken. Het is niet dat er mensen hier geëvacueerd worden. Uh, dat is een, uh, een beslissing die de, die de uh, burgemeester als zachtdrager uh, neemt. Dus, uh, maar dat is niet gebeurd in ieder geval tot nu toe? Uh, nee, de, de burgemeester heeft besloten, uh, heeft diverse maatregelen genomen. Waarvan onder andere de stremming hier van het, uh, van het vaarverkeer. En ook straks bij de sluizen uh, worden er uh, de sluizen afgesloten. Uh, de A10 gaat zelfs nog even dicht als ze passeren daar. Dus uh, ja, dat zijn best een redelijk wat maatregelen. En over de wedstrijd tussen de bom en de zon. De zon uh, is op dit moment een beetje voor aan het lopen. Die is van rood uh, geel geworden. En het schip... Wat de bom er zo duidelijk uit moet halen, die is nog op een 100 meter van die bom vandaan. Bijna poëtisch zo, Joris van der Kerkhof, vanaf het eind dus daar in Amsterdam. Wij gaan naar gisteravond de late programma's op radio en tv. Wellicht heeft u het gemist. Het ging onder andere over dat het precies 50 jaar geleden is, 4 april dus 50 jaar geleden dat Martin Luther King werd doodgeschoten. Oudjournalist Aad van der Heuvel interviewde King enkele dagen voor zijn dood.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 het slachtoffer zal worden van een moordaanslag in Los ja. Angeles. Martin Luther King was doodgeschoten op een balkon in de stad Memphis. Daar wilde Van der Heuvel natuurlijk zo snel mogelijk naartoe... om verslag te doen, maar dat ging niet zo gemakkelijk. Ik kon niet naar Memphis de volgende dag... omdat we met Robert Kennedy uh, samen op campagne gingen. Die Kennedy die wilde, uh, pre die was presidentskandidaat voor de moest hij worden voor de Democratische Partij. Ja. En daar was hij mee bezig. Dus in het vliegtuig gingen we met hem mee om. Dat zou nu onmogelijk zijn bijna. Dat, ja. is echt, dat ja. kan je je niet voorstellen. Vandaag is er een Tweede Kamerdebat over de aanpak van liquidaties. Aanleiding is de reeks afrekeningen in de onderwereld... ook wel de Mokro-oorlog genoemd. Misdaadverslaggever Mick van Weli vertelt in Pauw... wat volgens hem de oorzaak is. Een paar jongens konden razendsnel, vooral in het Amsterdam-circuit... groeien, groeien, groeien. Gingen naar het buitenland, gingen daar witwassen. Jongens die echt in een paar jaar tijd van gewoon straatschoffies zijn uitgegroeid... tot echte cocaïnebronnen met honderden miljoenen euro's. En daar moet de politie nu met terugwerkende kracht eigenlijk tegen knokken. En theatermaker zoals van Houts zit ook aan tafel. Hij stelt een totaal andere aanpak voor om die drugscriminelen te bestrijden. De maffia was het grootste dodelijks tijdens de drooglegging in Amerika waarom geven we die drugs niet allemaal vrij? Ik ben er een enorme voorstander van. En dan kan je een tiende van wat je uitgeeft aan de strijd tegen de drugs... de war on drugs, kan je uitgeven aan goede voorlichting... en goede klinieken voor mensen die ermee te ver zijn. Dat was de, de voorzet van George van Houts. Voorzitter Jan Struis van de Politiebond... gaat niet direct in op dat uh, legaliseringsvoorstel. Struis grijpt die metafoor van de drooglegging aan... om te herinneren hoe elke poon werd gepakt in die tijd. Namelijk op belastingontduiking. En op het mislopen van belastinggeld moet volgens hem dus fors worden ingezet. Maar Sjors van Houts geeft niet op. Hoeveel miljarden we daardoor mislopen? Nou, dus er zijn ook andere kansen. Maar dan, eh, dan je heb je, je, je het weer over de strijd tegen. Maar waarom geef je alcohol vrij? He, waarom heb ik hier een glas wijn staan? En waarom mag cocaïne en, en de LSD van mij, waarom mag dat niet? Nou ja, Er zit nog even een volksgezondheid dingetje aan. He. Ja, maar zit in alcohol is het misschien wel groter. En roken, ja, nou, laten we het helemaal bloc, een over hebben. En de discussie ging daar nog even verder. En die laat ik ook aan u, althans om uw mening daarover te vormen. Het is 18 minuten over 7. Berichten die tot ons komen van diverse media, kranten enzovoorts. Wat heb je, Ja, de met? buitenlandse media heb ik bekeken. In Amerikaanse media veel aandacht voor de schietpartij... op het hoofdkantoor van YouTube. Daarbij raakten drie mensen gewond... en de vrouwelijke schutter pleegde zelfmoord. Ze zou haar vriend iets hebben willen aandoen die bij YouTube werkt. Maar de politie bevestigt dat nog niet... en kan verder ook nog weinig zeggen, horen we bij CNN. We hebben one subject die in het gebouw is. Uh, met een uh, we deze tijd geloven de maar we nog Ondertussen duiken in verschillende media wel steeds meer details op... over die vrouwelijke dader. Volgens onder andere BuzzFeed haatte de vrouw YouTube... omdat de site haar video's van de site had gehaald... en omdat de site bij haar filmpjes geen advertenties meer zette. De politie in Egypte heeft een kritische website uit de lucht gehaald. Volgens persbureau Reuters zijn de kantoren van nieuwsite Masser al-Arabia gesloten... en is de hoofdredacteur opgepakt. Twee dagen geleden legde de Egyptische mediatoezichthouder de site al een boete op... omdat het een artikel van de New York Times had doorgeplaatst. En dat verhaal ging over onregelmatigheden bij de presidentsverkiezingen van vorige week. Egypte heeft de laatste maanden zo'n 500 sites geblokkeerd... omdat ze nepnieuws zouden verspreiden. Opnieuw is een Belgisch slachthuis in opspraak geraakt. Dit keer is de vergunning van een runderslachthuis... in Heist-op-den-Berg bij Antwerpen ingetrokken. Volgens het laatste nieuws maakten controleurs... van de Belgische Voedsel- en Warenautoriteit... sinds 2015 al tientallen processen verbaal op. Onder meer over slechte hygiëne, onderhoud van de machines... en de slechte opleiding van personeel. En het is het zoveelste schandaal met Belgisch vlees. Vorige maand bleek nog dat een ander Belgisch vleesbedrijf... 12 jaar oud vlees aan Kosovo had verkocht. En het aantal salafisten in Duitsland is sinds 2013 verdubbeld. Dat schrijft Tagesspiegel. In 2013 was nog sprake van 5500 salafisten. En nu lopen er 11.000 mensen in Duitsland rond... die zich vasthouden aan strikte islamitische regels. Deskundigen zeggen in de krant dat het aantal salafisten... in Duitsland nog steeds toeneemt. Al gaat dat niet meer zo snel als de afgelopen jaren. Dan het verkeer. Dennis. 25 files zijn het nu. Op de A1 richting Amsterdam loopt het vast door een ongeluk. Tussen Barneveld en Bunschoten. 7 kilometer. De linkerrijstok is dicht en de vertraging is een klein half uur. Op de A4 bij Amsterdam is het in de richting van Den Haag misgegaan... bij het knooppunt de Nieuwe Meer. Er is maar één rijstrook open. En daardoor loopt het weer helemaal vast op de A10... aan de zuidkant van Amsterdam richting de A4. Richting Den Haag staat voor het knooppunt de Nieuwe Meer 4 kilometer. En dat levert vanaf het knooppunt Amsterdam een kwartier vertraging op. Een ongeluk op de N279 richting Den Bosch zorgt bij Veghel voor 4 kilometer file. En ook hier heb je een kwartier vertraging. Dennis, dankjewel. Sportnieuws dan. De zwaarste zeilrace ter wereld, de Volvo Ocean Race. Daar gaan we het over hebben, want daar viel gisteren Nederlands succes te noteren. Team Brunel met schipper Bouwe Bekking kwam naar ruim 14.000 kilometer zeilen in de zevende etappe. Als eerste de haven van Itajaï binnen, dat is in Brazilië. Rio Lippes, goedemorgen. Goedemorgen, Winfried. Het was al een etappe die niet snel vergeten zal worden, hè? Nee, nee, nee, want iedereen heeft het natuurlijk over één tragisch voorval. Hè. Uh, de dood van de Britse zeiler John Fisher. Mm -hmm. uh, die sloeg vorige week maandag overboord in de zuidelijke oceaan. Nou, ja, ondanks een zoektocht die uren duurde, werd hij niet teruggevonden. Uh, Fisher was bemanningslid van de Scaliwag, een boot uit Hongkong... met onder meer de Nederlandse zeilster Annemieke Bes aan boord. Uh, hij werd een stormachtig weer bij een manoeuvre, een, een grijp... Uh, geraakt door de giek en moest volgens zijn teamgenoten al bewusteloos zijn geweest toen hij in het water terechtkwam. Nou, dat ongeluk dat gebeurde zo'n 2500 kilometer voor het ronde van Horen, het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika. Ja, en die dood van die Brit heeft op alle deelnemers een diepe indruk nagelaten. Ja. Uh, toen etappenwinnaar Becking net aan wal was, liet hij zijn emoties te vrije loop. Is dit ook het eerste moment dat je de emotie zegt toelaat? Nu je weet dat iedereen zelf veilig uh, aan de kant is? Ik denk zeer zeker. Dat is natuurlijk iets, uh, ja, dat is gewoon iets wat schip je bijstaat. En dat is uh, die balans die je moet zien te vinden. En uh, ja, dat is gewoon normaal emotioneel. Dat kon je aan iedereen zien. Dat heeft gewoon vanaf die dag erin gezeten. Wanneer je op wacht gaat, wanneer je van wacht af gaat, uh, wanneer je aan dek bent. De hele tijd speelt het door je hoofd. En dat is natuurlijk iets. Ja, dat heeft natuurlijk wel een beetje als een zwaard van Damocles altijd boven ons hoofd hangen. Want dat is natuurlijk gewoon. Ja, je weet gewoon, het is niet altijd even veilig te doen. En dan kunnen gewoon dingen kunnen er gebeuren. Dus. Ja. ja, dat laatste wat hij zegt, um, dat gevaar is er natuurlijk altijd. Hè. Die, die race gaat er ook gewoon door uh, mede omdat het ook niet de eerste keer was dat er een, een dode is gevallen, toch? Nee, zeker niet. Uh, iedereen weet hoe gevaarlijk die race is. Uh, Fischer is het zesde dodelijke slachtoffer sinds 1973... toen die wedstrijd voor het eerst onder de naam... Whitbread Round the World Race werd gehouden. Nou, In die allereerste editie al vielen meteen drie doden... op een vergelijkbare manier eigenlijk als dit jaar. Uh, ook zij sloegen overboord in de Zuidelijke Oceaan. En dat gebeurde in 1989 ook nog met een zeiler in de race. Nou ja, en twaalf jaar geleden, dat ongeluk kennen wij allemaal nog wel als Nederlanders... kwam de Nederlander Hans Horrevoets om het leven. Uh, ook hij sloeg overboord in de Atlantische Oceaan was dat. Hij werd wel teruggevonden, maar overleefde het ongeluk niet. En nog niet zo lang geleden was er bij andere tijden sport een indrukwekkende reconstructie te zien van die ja. tragische gebeurtenis. Dus ja, de dood vaart inderdaad af en toe mee. Ja, toch lastig om me dan te schakelen voor die, voor die sporters zelf natuurlijk, maar ook iedereen daaromheen, om het dan toch om over het spelletje te gaan hebben. Uh, gaat het daar dan nog over, over het sportieve aspect? van bijvoorbeeld nou ja, die, ja, dat die is wat Bouwe Bekking gisteren ja, gister ook zei na aankomst in die race, dat hij tijdens uh, de race uh, zijn emoties dus absoluut niet Nee. de teugels had gegeven. Dus dat hij daar gewoon ja, alles zich mand heeft. Want hij zegt ook van ja, je moet constant zo scherp zijn... je moet zo scherp zeilen dat je het gewoon niet kunt permitteren... om onderweg aan andere dingen te denken dan alleen maar aan overleven... en proberen zo snel mogelijk over dat water te scheren. Um, maar inderdaad, zo die etappe die, die, die was loodzwaar. Uh, die etappe die ze net achter de rug hebben. Het is gewoon de zwaarste etappe van de race. De meest legendarische ook. Nou, noem het maar gewoon de koninginnenrit. Uh, ruim 16 dagen geleden ging die etappe van start in Auckland in Nieuw-Zeeland. Ja, en vooral dat Ronde van Kaap Horen, uh, Waar de zuidelijke oceaan overgaat in de Atlantische Oceaan. Dat is voor zeilers echt het summum. Uh, de golven zijn daar meters hoog, De zee is er ijskoud. Er staat een verraderlijke stroming. Ja, en de stormwinden in dat gebied zijn berucht. En het heroïsche van het ronden van die Kaap wordt wel eens vergeleken met het beklimmen van de Mount Everest. Ja. Nou, tijdens die 16 dagen zeilen is er door de zware omstandigheden nauwelijks rust voor de bemanning. En ook de boten hebben veel te lijden, want zo brak bij de Deense boot Vestas de mast af ter hoogte van de Falkland-eilanden. Nou, zij hebben de etappe gestaakt en zijn inmiddels wel veilig aan land gekomen in Chili. Ja, en maken ze nog kans op de eind, eindzegen eigenlijk, de, de Nederlanders, Team Brunel? Ja, in een telefonisch interview met de Volkskrant... heeft Bekking in elk geval gezegd dat het wel een realistisch doel is. Zeker na het winnen van deze etappe. Uh, hij is opgerukt van de zesde naar de derde plek. Mm. Uh, de Spaanse klassementsleider Mapfre die heeft met een kapotte mast en een beschadigd grootste flinke averij opgelopen. Die boot die is nog niet in de buurt van de etappe finish in Brazilië. Ja, en de laatste keer dat de Nederlandse boot het eindklassement won... was in 2005. Toen was ABN AMRO 1 de beste. Met een schipper trouwens uit Nieuw-Zeeland. En nog veel langer geleden, in 1978 en 1920... 82, toen won de Flyer met uh, die legendarische Nederlandse schipper Conny van Rietschoten. Maar toen heette de race dus nog de Whitbread Bit Race. Maar ja, het, het kan, maar er kan nog zoveel gebeuren. Sinds 11 oktober zijn ze al onderweg. Uh, Gio, dankjewel.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 Een minuut over half 8 de hoofdpunten van het nieuws. Een aantal zorgverzekeraars belegt in medicijnfabrikanten die extreem hoge prijzen vragen voor hun medicijnen. Volgens de Volkskrant gaat het om onder meer CZ, Zilveren Kruis en Mensis. Deskundigen noemen die beleggingen een verkeerd signaal, maar de zorgverzekeraars vinden investeringen in nieuwe medicijnen van belang en zeggen dat ze zo juist invloed hebben op het prijsbeleid. De handelsrelatie tussen China en de VS staat steeds verder onder druk. Na de importheffing op staal wil de Amerikaanse regering... nu ook zo'n 1300 producten uit China extra gaan belasten met 25 De Chinese regering veroordeelt de heffing... en zegt opnieuw met tegenmaatregelen te komen. Het toerisme in Nederland is afgelopen jaar met 10 toegenomen. De groei komt vooral voor rekening van buitenlandse toeristen. Vooral steeds meer Duitsers komen naar Nederland. En zij blijven met gemiddeld 3,5 nacht ook het langst.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 NSP-leider Lilian Marijnissen gaat niet in de Kamercommissie... voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten zitten. Beter bekend als de commissie stiekem. Ze zegt dat ze de regering in openheid wil kunnen controleren. En in de commissie stiekem geldt een geheimhoudingsplicht. Haar plek is nu naar PvdA-leider Ascher gegaan. Dan gaan we naar Weerplaza. Daar zit Raymond Klaassen deze ochtend. Goedemorgen, Raymond. Goedemorgen, Wienfried. Ja, uh, lente, zeg ik. Wat zeg jij dan? Nog even ja, dat, zeg ik, oh. dat klopt. Zeker okay. qua kalender. Maar uh, het weerbeeld uh, is toch wel wat aan de wisselvallige kant vandaag. hoor. Want yeah. uh, er zijn wolkenvelden, er zijn wat opklaringen. En we krijgen ook weer te maken met een aantal buien. Vanochtend is dat al het geval. Die komen vanuit het zuiden, binnenschuiven. En die trekken dan zo richting het noorden. En zullen in de loop van de middag ook alweer het land verlaten. Het zijn wel buien, dus het is lokaal. Het is niet zo dat het overal uh, gaat plensen. Temperatuur doet het wel goed hoor, vandaag. Want het wordt zo'n 13 graden in het uh, noordwesten van het land. tot 16 graden in het zuidoosten. En daarbij waait een matige tot vrij krachtige wind... uit zuidelijke richtingen. Nou, ik gaf het al aan, die buien trekken dus vanmiddag weg naar het noordoosten. En dan is het ook een groot deel van de middag toch wel droog... zeker in het zuidwesten van het land. Maar vanavond krijgen we opnieuw te maken met buien... die van zuid naar noord over het land trekken. En ook dan is er weer kans op een enkele klap onweer. Nou, vannacht blijft het dan tijdelijk wat droger. Later in de nacht zien we in het westen weer wat buien. En die trekken dan morgenochtend over het land van west naar oost. De wind die draait namelijk naar een west- tot noordwestelijke richting. En dat heeft ook consequenties voor de temperatuur. Want die loopt niet meer zo hoog op. Morgen wordt het slechts zo'n 7 tot 9 graden. En daarbij staat dus een matige tot vrij krachtige wind... uit westelijke richtingen. In de ochtend kan het zelfs wat steviger waaien. Er staat wel tegenover dat in de middagmorgen... er flinke zonnige perioden zijn. Dan klaart het eigenlijk helemaal op. En ik denk dat het, ondanks die wat lagere temperaturen... dan toch heel vriendelijk weer is. Is. Raymond, dankjewel. Dan naar Dennis bij de AWB. Er staan nu 44 files en zoals zo vaak zorgen vooral de ongelukken voor flinke vertragingen. Op de A1 richting Amsterdam bijvoorbeeld een half uur extra tussen Hoevelaken en Bunschoten staat 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht en bij Amsterdam loopt het vast op de A10 Zuid in de richting van de A4 richting Den Haag. Voor het knooppunt De Nieuwe Meer staat 6 kilometer file en de vertraging is een half uur. Het ongeluk is gebeurd op het knooppunt De Nieuwe Meer op die A4 net om het hoekje dus. Daar is maar één rijstrook open.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 heeft groot ingekocht. Dus zijn er tien dagen lang superdeals. Met alleen vandaag het allernieuwste Denverhoevenpoort voor 139 euro. Exclusief verkrijgbaar bij bol.com. Kras kortingsdagen. Nu met korting tot wel 100 euro per persoon. Het is de laatste dag met superdeals. Kijk dus snel op bol.com of de download de app. Vanavond in kastboekje van Nederland op eigen benen.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 Zeven minuten over half acht. U luistert naar het NMS Radio 1 journaal. Het is hard nodig dat er een nieuw pensioenstelsel komt. Anders ontstaan er straks grote tekorten. Het kabinet, de Nederlandse bank, het CPB, CPB, verschillende economen. Ze waarschuwen er allemaal voor. Toch lijkt het er voorlopig niet te komen. Werkgevers en werknemers komen er niet uit. En krijgen daarom meer tijd van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Minister Koolmees. Contact erover met politiek verslaggever Marleen de Rooij. Marleen, er was een deadline, hè? Ja, die was er, zeker. Voor 1 april moesten ze met een gezamenlijk voorstel komen. Dat is niet gelukt, want daar zijn we al overheen. Hm. Maar bronnen vertellen ons dat die gesprekken ook moeizaam verlopen. Er wordt nog wel gesproken, dat is een lichtpuntje, zeggen ze. En door wat meer tijd te geven... hoopt de minister dat de partijen alsnog nu met een gezamenlijk voorstel komen is voor de minister zeer belangrijk. Dus hij geeft ze wat ruimte. Een strakke nieuwe deadline legt hij ze dan ook weer niet op. Nee, zelf lijkt hij zich er nog niet echt mee te willen gaan bemoeien. Hij, hij, hij houdt het initiatief bij de werkgevers en werknemers. Waar, waarom doet hij dat? Ja, Omdat zij het uiteindelijk moeten doen. De pensioenfondsen moeten een nieuw contract zelf uitvoeren. En in veel besturen, in de besturen van die fondsen zitten vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers. Ja. Dus uiteindelijk hakken zij de knoop door... en bepalen ze of hun fonds wel of niet omgaat naar een nieuw stelsel. Maar stel dat ze er niet uitkomen... kan Colmees zelf iets doen eigenlijk hieraan? Ja, hij kan een aantal technische wetswijzigingen doorvoeren... om de druk wat op te voeren. Zal hij zich in de sector niet populair mee maken, maar dat kan hij doen. Maar ook daar tikt de tijd. Want uh, Koelmees heeft ruim een jaar nodig. Misschien wel wat langer, maar voor de invoer van nieuwe wetten. Hm. En volgend jaar zijn er alweer de senaatsverkiezingen. En dan kan de coalitie een meerderheid in de Eerste Kamer verliezen. En ja, dan kunnen wetswijzigingen alsnog worden tegengehouden. Dus ja. dan wordt het nog lastiger. Ja, er wordt al lang gesproken, dat zei ik al. Eh, ligt er al iets van een uitgewerkte versie op tafel? Waar, uh, waar uh, nou ja, een ja, mening over gegeven kan worden? Ja, lang. Ze praat al zeven jaar over dit onderwerp. En de afgelopen twee jaar ligt er een, uh, een variant op tafel. Dat is de variant van de individuele potjes. Mm -hmm. Iedere werknemer spaart dan voor zichzelf, voor zijn eigen pensioen. En niet meer voor een hele groep uh, jongere of oudere werknemers, bijvoorbeeld. Je geld, geld blijft gewoon bij uh, beheer van de pensioenfondsen. Alleen krijg je dan een eigen potje met uh, Marleen of uh, Wimfried erop. En mm -hmm. uh, dat kan je ook meenemen als je van baan wisselt bijvoorbeeld. Uh, dat is anders dan nu. Nu in het huidige stelsel gaat al het geld wat jij spaart... Uh, voor je pensioen, dat is dus ongeveer één dag in de week. In een grote pot, uh, jong en oud... krijg je nu voor diezelfde premie dan evenveel pensioen. Ja, oké. Okay. Klinkt uh, als uh, een redelijk ja. voorstel. Waar, waar, waar loopt het dan op mis? Moet niet vergeten, we hebben natuurlijk een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Het gaat om een pensioenpot waar 13.000 miljard euro in zit. Ja, ja. Dat is nogal wat. Uh, en die problemen die ontstaan... die ontstaan ook op de lange termijn. Dus moeten we echt vooruitkijken en vooruitdenken. Komt omdat we allemaal een uh, stuk langer leven gemiddeld. Dus we gebruiken we ook langer geld uit die pensioenpot. We eten langer geld uit die pensioenpot. Ja, en de verhoudingen gaan dan streven. Want er zijn straks dus meer gepensioneerden... die geld uit die pot eten dan werkenden die er geld in stoppen. Ja, eh, economen, zoals je al zei, Nederlandse Bank, CPB, kabinet, die zijn bang dat die, dat die, dat die verhoudingen scheef werken. En dat dan de pot langzaam eh, nou ja, leeg gaat. Ja. Vakbonden vrezen dat als je naar dit individuele stelsel gaat, dat het niet solidair genoeg is. Waardoor er pech- en geluk-generaties zouden ontstaan. Ja. En eh, die trappen daarom heel erg op de rem. Maar ja, veel gepensioneerden zijn nu ook niet blij toch? Nee, dat hoor je ook vaker. En het vertrouwen in het stelsel is ook extreem laag nu. Komt omdat de meeste pensioenen al uh, negen of soms wel tien jaar... niet zijn meegegroeid van, met inflatie. Dat is zuur, hè? want uh, mm. boodschappen worden dan wel duurder... maar je pensioen blijft steken, dus je groeit niet echt mee. En ondertussen zie je dat de lonen stijgen en dat de economie groeit. Maar, maar jouw pensioen blijft maar op datzelfde bedrag. Ja, daardoor zie je gewoon dat het vertrouwen weg is. En met een stelselwijziging hoopt het kabinet en de minister... Colmees, dat het vertrouwen... Terugkomt in het pensioenstelsel van Nederland en in de pensioenen. Maar goed, of dat gaat lukken, dat is nog maar de vraag. We moeten in ieder geval nog wat langer wachten. Ja, de deadline is verlopen. Die was 1 april en er is geen nieuwe deadline gesteld. Maar ze moeten wel verder gaan praten van de minister. Meneer de Koolmees is dat. Marleen de Roy, dankjewel. 4 april 1968, de dag dat Martin Luther King werd vermoord. We weten het allemaal, het is vandaag 50 jaar geleden. In Amerika wordt vanavond een grote herdenkingsdienst gehouden. De strijd die King toen voerde voor gelijkheid is nog steeds actueel. Martin Luther King is vandaag 50 jaar dood. Maar zijn gedachtegoed leeft nog steeds. Ik durf wel te zeggen dat uh, uh, ja, de ongelijkheid misschien nog groter was geweest vandaag de dag. We wouldn't be where we are today without uh, Martin Luther King. Ik denk niet dat we zo ver waren gekomen als King. niet geweest zou zijn. Even de geschiedenisboeken in. 28 augustus 1963. In Washington zijn meer dan 200.000 mensen op de been. Ze willen gelijkheid voor ieder ras. Op de trappen van het Wilco Memorial spreekt King zijn legendarische woorden uit. children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character i have a dream today the dream speech was an iconic speech obviously that was seen around the world zegt Jennifer Tosh van Black Heritage Tours it was so charismatic it had so many uh, aspirational inspirational elements to it volgens rapper Aquasi had king onwijs veel uitstraling hij was ook een beetje belichaming van een droom dat we allemaal gelijk zouden moeten zijn. Ongeacht de color of your skin. Mitchell Essayas van de Black Archives kijkt graag verder dan die ene speech. De I Have a Dream Speech is natuurlijk een hele belangrijke, mooie en inspirerende speech. Um, maar vaak wordt uh, ja, de visie en het beeld van Martin Luther King beperkt tot die speech. Terwijl hij veel meer heeft gezegd en gedaan. We on the move now. The of our home, will not We're on the move now. Yeah. Deze we're on the move speech was in 1965. Een belangrijk jaar voor King, zegt Jennifer Tosh. A lot of people point to uh, 1965 more or less as, as this transition from the I have a dream kind of uh, message to a much more... Uh, anti-war, much more strongly anti-war message, much more vocally opposing systemic racism. Sommige mensen noemen dat de center classification. Zegt Mitchell Assayas van The Black Archives. Ja, Hij is eigenlijk een best wel radicale politieke filosofie. En men maakte een soort knuffelbaar... Een uh, uh, uh, mannetje van die voor iedereen en bij iedereen geliefd is en was. Terwijl dat in de werkelijkheid heel, heel anders was. En dat had King zelf ook door. Op 3 april 1968 gaf hij zijn laatste speech. Hij leek te voelen dat zijn einde naderde. So I'm, I'm, not about I'm not fearing any man. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Een dag later wordt hij doodgeschoten. En nu zijn we 50 jaar verder. De strijd is nog niet gestreden, zeggen Aquasi en Haizee, de rappers van Zwart Licht. Ik denk dat hij sowieso al een paar keer heeft getold in zijn graf. Ja. Sowieso. Er is nog te veel aan de hand. Er is te veel aan de hand. Wat? Dus ik denk dat hij hetzelfde zou zeggen. Hij zou nog steeds hetzelfde zeggen van waarschijnlijk ga ik het... Einde van de strijd niet meemaken. Ik denk we dat zijn hij... er nog niet, maar we zijn wel verder dan we ooit waren. Als King nog geleefd had, was hij volgens Jennifer Tosh misschien wel de eerste zwarte president van Amerika geworden. Ik kan only imagine wat could have been had he been able to live out his life naturally. Maybe he would have been the first president. Tot slot, Mitchell Essayas. Tegelijkertijd de denk ik dat, juist omdat hij zo vroeg van ons is afgenomen, dat hij ook extra groot is geworden. Dus ja, ik geloof zelf dat het gewoon zijn tijd was en dat het aan ons is, iedereen die nog leeft, om die strijd voort te zetten. Ja, 50 jaar geleden overleed die Martin Luther King. En onze collega's van Online hebben een special over Martin Luther King gemaakt en die is te zien via onze app of nos.nl. En doe dat vooral. Het is 14 minuten voor acht. Meer sportnieuws deze ochtend, Elisabeth. Ja, veel aandacht voor de Champions League... en dan vooral de kwartfinale tussen Juventus en Real Madrid. In Turijn wist Cristiano Ronaldo al na drie minuten te scoren... tot onvrede van het thuispubliek. Ronaldo werd uitgefloten. En in de 64e minuut was het weer raak. Ronaldo wist met een omhaal het net te vinden. Bonus Cristiano! Oh! Ja, een prachtig doelpunt dus van Ronaldo, vinden deze commentatoren. En ook in de kranten wordt er veel over deze omhaal gesproken. Vooral het applaus wat hij kreeg van de Juventus-fans... kon op waardering rekenen. De conclusie was toch wel dat de Italiaanse supporters... echte voetbalkenners zijn. Een grote kans dat Frans Sol de topscorer in de eredivisie gaat worden. Met nog vijf speelronden te gaan... staat de Spanjaard van Willem II met 15 doelpunten bovenaan. En als topscorer van Willem II... is een transfer naar een top-3-club niet onlogisch. In het AD daarom een overzicht... van waar de vorige topscorers terecht zijn gekomen. Björn Vlemmings ging naar Club Brugge... en scoorde in twee seizoenen negen keer. Vincent Jansen uh, ging van AZ naar Tottenham Hotspur... en scoorde maar twee keer. Alfred Finn Bogason ging als Eredivisie-topscorer naar Real Sociedad... en scoorde daar ook maar twee keer in twee seizoenen. Oh. Maar er is ook een succesverhaal. Bas Dost, was, Bas Dost was in 2012 de topscorer en scoort nu nog steeds. Bij Wolfsburg was hij al succesvol met 36 doelpunten. Maar in het shirt van Sporting Lissabon scoort hij helemaal veel. Hij staat op dit moment op 57 goals in 54 wedstrijden. Dat is lekker. Dat is lekker. Nou... Dan een uh, charme offensief van de Russische miljardair Alexei Korotayev. In de Telegraaf staat een interview met de investeerder van Roy Roda J.C. Korotayev zat acht maanden in de cel in Dubai... wegens het uitschrijven van een ongedekte cheque van 17,7 miljoen euro. Maar nu lijkt het erop dat zijn handtekening vervalst is... en hij komende week zal worden vrijgesproken. Volgens Korotayev kan hij dan weer eindelijk terug naar zijn tweede familie... zoals die Roda J.C. noemt. Hij zegt dat hij in de cel alle tijd heeft gehad om zijn plannen met de Limburgse club tot in detail uit te werken. Korotayev is blij dat Roda JC hem altijd bleef steunen, zegt hij ook. En we zijn nog maar net bekomen van de prachtige overwinning... van Nicky Terps. Terpstra in de Ronde van Vlaanderen. Of De volgende klassieker staat alweer voor de deur. Aankomende zondag staat namelijk Parijs-Roubaix op het programma. En dit wielermonument staat vooral bekend om de 55 kilometer Kasseien natuurlijk. En hoewel er eigenlijk maar één keer per jaar overheen gereden wordt... worden ze regelmatig onderhouden. Les amis de paris roubaix ofwel de vrienden van Parijs-Roubaix... zijn de afgelopen dagen weer druk in de weer... met scheppen en bezems om het parcours weer helemaal... Orde te maken. Want de Ronde van Vlaanderen is mooi, maar voor de Noord-Fransen is er maar één koers die echt telt. Ja, bien sûr, il y a Le Ronde qui est tout aussi beau, maar voor ons, forcément, on met un peu Paris-Roubaix au-dessus. Maar voor nous, c'est la plus belle course. C'est un monument. C'est une véritable œuvre d'art. Donc, on veut vraiment la préserver. Ja, voor ons is Parijs roubaix het monument van het jaar, zegt deze man dus. En voordat het zover is, rijden de renners vandaag eerst nog in de Scheldeprijs. Met een grote kans voor Dillen Groenewegen. Het wordt namelijk gezien als het WK voor Sprinters. Goed zo. Wat zijn de grootste probleemplekken op de weg, Dennis? Mooi. Dat uh, is bij Amsterdam en uh, in het midden van het land en in uh, Brabant op de A67. Ik begin met de A1 richting Amsterdam tussen Barneveld en Bunschoten. Drie kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, er staat 12 kilometer file. Dan loopt het vast bij Amsterdam op de A10 Zuid in de richting van Den Haag. Tussen de knooppunten de Watergraasmeer en de Nieuwe Meer ook drie kwartier vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A4 op het knooppunt de Nieuwe Meer net om de hoek richting Den Haag zijn er twee rijstroken dicht. Verkeer op de A1 dat richting Schiphol of Den Haag wil kan daarom het beste de A9 kiezen. Op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven staat tussen Asten en Knop het Leende Heide 11 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht en ook dit levert je drie kwartier vertraging op. Dat was uh, Johan en About Time. En hoe laat is het dan? Nou, het is uh, bijna acht minuten voor acht. Um, je ziet ze als je op vakantie bent in Griekenland wel. In Italië ook, Oost-Europa eigenlijk, overal wel. Uh, zwerfhonden en zwerfkatten. Nou zijn er geen eenduidige cijfers over het aantal zwerfdieren wereldwijd. Maar Stichting Verhuisdieren denkt dat het er zeker 600 miljoen moeten zijn... Reden voor de stichting om op Wereld Zwerfdierendag extra aandacht te vragen voor deze beesten die via die stichting aan een gastgezin in Nederland gekoppeld kunnen worden. Femke Paschino de Harde is oprichter van Stichting Verhuisdieren. Mevrouw Paschino de Harde, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is er eigenlijk wel plek in Nederland voor voor uh, deze zwerfdieren? Uh, ja, zeker. Um, ja, ik, uh, in ieder geval het doel van verhuisdieren is om uh, zoveel mogelijk tweede kant dieren te matchen met een nieuw baasje. En nu merken wij dat de vraag naar uh, buitenlandse honden eigenlijk alleen maar toeneemt. Ja. Um, er zijn in Nederland uh, ja, jaarlijks ongeveer 150.000 mensen op zoek naar... Um, een hond en um, ja die vraag uh, die vraag is eigenlijk groter dan het aanbod ja. en een heel groot deel van uh, ja de honden die um, mensen aanschaffen komt van dieren illegale dierenhandel en broodfok. Mm -hmm. en um, ja mensen hebben nu steeds meer uh, ja eigenlijk ook um, behoefte om uh, aan ja, om een dier uit het buitenland ja. te adopteren. Ja, ja 150.000 nieuwe honden uh, die worden aangeschaft. Dat is natuurlijk een enorm aantal. Je kan je dan afvragen, verzadigt dat op een gegeven moment niet de markt? Maar to, dat is een andere vraag. Wij gaan het even hebben over hoe u werkt. Hoe, hoe komt u aan die zwerfhonden en zwerfkatten? Um, ja, zoals ik al zei, Verhuisdieren is dus een matchingplatform voor ja. dieren die een baasje zoeken. Ja. En er zijn in Nederland meer dan 200 stichtingen die dieren redden uit het buitenland. En um, ja, in, in Nederland eigenlijk daar een baasje voor zoeken. En uh, ja, zij gebruiken verhuisdieren eigenlijk als platform om uh, die dieren onder de aandacht te brengen en daar nieuwe baasjes voor te vinden. Nee. Alleen wij vinden het heel belangrijk dat dat op een verantwoorde manier gebeurt. Nee. Um, bij verhuisdieren is het uh, ja, noodzakelijk dat je het dier ook kan ontmoeten en dat er ook een vangnet is, hè, mocht de adoptie niet uh, succesvol verlopen. Nee. Um, en um, ja, omdat er eigenlijk zoveel dieren in het buitenland uh, geholpen kunnen worden... Um, hebben wij bedacht om um, ja, het mogelijk te maken... dat mensen zich ook via verhuisdieren kunnen aanmelden als gastgezin. Dus niet alleen als nieuw baasje, maar ook als gastgezin. Waarmee we dus... Um, voor ja, kunnen misgaat. Voor kunnen, ja, maar ja. ook ervoor kunnen zorgen dat die honden goed gesocialiseerd uh, worden. Ja. Want dat is natuurlijk het grootste probleem. Alsof, eh, nu worden er regelmatig ook honden rechtstreeks vanuit het buitenland... Uh, in Nederland met een nieuw baasje, um, ja. Uh, ja, dat ze rechtstreeks naar het nieuwe baasje gaan. Maar ja, dan heb je dus vaak dat die honden niet gesocialiseerd zijn... Hm. en heel veel gedragsproblemen komen daarbij kijken. En um, ja, dat is natuurlijk niet wenselijk. Ja, hoeveel honden heeft u zelf? Um, zelf heb ik twee honden. Hoeveel zwerfhonden waren dat? Eén hondje uit het buitenland. Oh. En Helemaal ja. gesocialiseerd inmiddels. Ja, die is helemaal gesocialiseerd. Okay. En het mooie ook is dat. Uh... Kort hoor, mevrouw Pasquino de Harde. We hebben niet zoveel tijd meer. Ik ga u gewoon veel okay. succes wensen vandaag. Dat is misschien een beter <laughs> Dank idee. Dan gaat het weer mis. Wereld Zwerfdierendag vandaag. Femke Pasquino de Harde van Stichting Verhuisdieren. Dank u wel. Uh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 NPO Radio 1.